Vanaf morgen meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen de Belarikum en de afrit Puntsgrote, 7 kilometer. A9 Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Hodendrecht 4 door een gestrande auto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in ZFM ZFM Met nu de Vinyljaren Zijn we dan. Ja, het is uh, tijd voor weer het ouderwetse handwerk. Gewoon met echte ouderwetse LP's. Alleen het eerste nummer wat we draaien, dat pak ik even uit de computer. Want dat is op die LP niet te draaien. <coughs> maar ik dacht dat ik al de nummers van die LP erin had gezet. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Nou, jammer dan. Dus pakken we de oude LP er toch maar weer bij en misschien wel waar het, waar het misgaat. Nogal beschadigd namelijk, dat is jammer. Maar ja, dat is een LP die uh, nog dateert uit mijn discotheekverleden. En. Uh, ja, dan gaat er wel eens wat mis met een plaat. Hè? Er gaat bier overheen. Of weet ik van allemaal, wat er allemaal kan gebeuren. Goed, maar we hebben in ieder geval drie uh, aparte platen voor u. Het wordt een beetje stevig vandaag, dat kan ik u uh, wel verzekeren. Ja, dat komt ook omdat onze rockbitch hier aan de overkant. Uh, platen heeft uitgezocht. Dus uh, als u de klachten over heeft, dames en heren, dan stuurt u een mailtje naar uh, Angela Angela.eu. Mag ook naar de site van CFM uh, hoor. Nee, dat doen we niet. Als ja. Alle gezeur niet hier hebben, kom dan. Nou. Goed, wat hebben we? We hebben Black Sabbath en Master of Reality. Volgens mij is dat hun tweede LP, maar dat zoekt Angela julien op natuurlijk. Dat weet ik allemaal niet. Want zij weten alles van Black Sabbath. Uh, verder hebben we Queen en A, Day at, uh, A Night at the Opera. De vijfde LP van Queen. Nee, de vierde, sorry. En dan hebben we ook nog Phil Collins. Met No Jacket Required maar Ik hebben die nog niet zo lang gelegen gehad Maar goed, dat maakt het allemaal uit Zijn die mensen al lang weer vergeten Dus dat kan wel Ja, alle informatie krijgt u straks uh, Tijdens de platen Voor zover dat nodig is En uh, we beginnen gewoon met uh, Black Sabbath En uh, een nummer van uh, Dat album Master of Reality En dat is het enige nummer wat ik even uit de computer draai want er zit in die plaat dik, tik, dat, dat wil je niet weten. En uh, dan springt die steeds over. En dat is uh, lullig, dat hebben we niet. In is sweet leaf. van het album uh, Master of Reality... van uh, Black Sabbath. Zeg maar... Uh, een beetje de moeder van de metal bands. Toen uh, ja, werd het meer een beetje... als cult gezien. Black Sabbath... natuurlijk gewoon een beetje duivel... en weet ik het allemaal niet. En, uh, dat is ja, het was een beetje gericht... Uh, een beetje anti-flauwe power. Hè? Ja, ja. ja. Dat was ook duidelijk te merken. Ozzy Osborne was natuurlijk de grote man. Eh, en die is nog steeds actief, die man. Mm. Eh, dat op zich al verwonderlijk is. Want die heeft ook alles in zijn de leven. Bent ook, hè? Ja. Eh, dat is, eh, wat ik zei is verwonderlijk. Omdat hij ook alles genoten heeft. Wat eh, voor het lichaam niet al te best is. Aan drank en drugs. En weet ik het allemaal niet. Aan alle spiritualieën. Maar hij is er nog steeds. En de band is dus nog steeds actief. Nou. Ja. Alleen zijn ze nu dan niet meer zo... Ik denk niet meer zo idealistisch als dat ze toen waren. Uh, ik denk dat dat inderdaad... een stuk minder is geworden. En uh, uh, zeker... Uh, de, door... Uh, het nogal wisselende... Uh, uh, personeelsbezetting. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. De enige die er bent uh, trouw gebleven... zijn, zijn uh, Tony Yomi... en uh, Geeze Butler... Oké, okay. en vroegman uh, Ossie Osborne. Natuurlijk, wat zonder Ozzy, Geen Black Sabbath. Ja. Nou, de band heeft het een tijdje zonder Ozzy moeten doen. Ja. Met een aantal uh, aardige zangers als vervangers. Dus, ja, maar, maar daar hebben we het straks nog wel even ja. over. Nou, we gaan niet te lang letten, want nee. we hebben heel veel muziek. Ja. En uh, het volgende is van het, al het vierde album van Queen. Ik dacht dat het het, het tweede album was van Queen. Dit is uh, overigens het derde album van ja. Black Sabbath. Oké, okay. maar ik had het al over Queen hoor. Ja. Queen, jongen. Um, Queen dus, het vierde album. Want ik, ik dacht dat Sheer Hard Attack altijd het eerste was. Maar dat is niet waar, want daar zitten nog twee albums voor. Die uh, in Nederland niet zo uh, vreselijk bekend waren. In uh, Nederland begon het eigenlijk allemaal een beetje met Sheer Hard Attack. Met natuurlijk de grote hitkiller Queen erop. En toen kwam dit album. En dit, werd natuurlijk, uh, dit is het best verkochte Queen album ever. Van Queen dan, hè? niet van alle albums, maar gewoon van Queen. Het best verkochte album, en dat komt natuurlijk hoofdzakelijk, denk ik, toch wel. Omdat de Bohemian Rhapsody erop staat. Uh, en uh, Maar goed, daar gaan we het straks nog even over hebben, over die Bohemian Rhapsody. We gaan eerst gewoon wat anders draaien. Death on, death on Two Legs is Queen, A Night at the Opera. Ik vind dat wel zo vervelend van die bandjes. Hè? Dat ze dan gewoon doorgaan met het volgende nummer. Belachelijk is dat gewoon. Jongens, Je moet ook rekening houden met, met ons. Dit is alweer het volgende liedje. Maar goed, dat gaan we lekker niet draaien. Dat zet ik gewoon uit. Klaar. Dit was Death on Two Legs. Uh, dedicated van Queen. Het album kwam uit in september 1975. Het was het vierde album van de band en uh, gelijk ook het, uh, het best verkochte. En dat komt natuurlijk door, uh, vooral... zeker door uh, de, de knaller die erop staat... die ook bijna elk jaar weer nummer 1 wordt... in top 2000 en dat soort dingen. En de Bohemian Rhapsody. Maar nogmaals, daar zal ik u straks iets meer over vertellen. Over die uh, Bohemian Rhapsody. Want dat is... Uh, <coughs> nou ja, dat hoort u straks wel. Ja. Phil Collins. No jacket required. En dan uh, nou moet ik even naar de hoes... Oh, oh, even kijken hoe het eerste nummer heet. Oh ja, Only You... Uh, huh? Oh ja, Only You Know and I Know. Dat zijn van die hoesem met van die lekkere lettertypes erop. Dat weet je wel. Dat is net als iemand, net als iemand met een slecht handschrift en zo. Dan zit je die hoesjes te kijken. Only You Know and I Know. Phil Collins. Als je één kantje hoort dat dat is, ligt niet aan de radio. Dat ligt even hier in de studio. Laten even zo snel mogelijk proberen te verhalen. Goed, uh, dit nummer dat heette dus uh, Only You Know and I Know. Van uh, veel klanten. Tenminste, dat hoop ik dat dat zo heet. Of was dit nou Su, -su Studio? Ik weet het allemaal. Hè? Huh? Hè? Huh? Dit was Su Studio. Ach, zie je wel. Ik ben helemaal in de war. Ik, ik ga naar huis. Ik, ik ben zat. Ik ga naar huis. Ik, ik <kling> Zie je die er al, malle rothoesen? Verkeerd nummer, Wordt er niet goed van Nou, Black Sabbath. Hoop ik wel dat dit op goede nummer is. Erbij. Ja, past al bij het muziekje ook. Ja. <laughs> <coughs> Goed. Ja, en dat was uh, Solitude. Oké. Okay. Het album Masters of Reality. Nou, we gaan vanaf nu eventjes opletten dat we wel de goede tracks opzetten... in plaats van de verkeerde, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Uh, bij uh, Phil Collins had ik... Uh, ja, dat stond op de hoes gewoon. Ik keek op de hoes, niet op het label. En nou, het label heeft een andere volgorde dan de hoes. Nou, dat is ontzettend gezellig dat de platenmaatschappij dat even gedaan heeft. Dan moet je blijven nadenken. Niet waar? Toch? Ja, Was het houd je wel scherp. Houd je <laughs> scherp. Goed, Queen dus nu. Uh, en van het album A Day, uh, A Night at the Opera. <coughs> Daarvan nou, we, draaien we nummer drie. Want nummer twee is maar een heel kort liedje. En, ja. uh, uh, vandaar. I'm in love with my car. Ofwel, I'm in love with my car. Nou, ik ook. Een beetje, het is allemaal een beetje warrig vandaag. Dat komt omdat dat <tot> Black Sabbath album, daar staan alle gegevens maar op één kant. En de, de A-kant, zeg maar, daar staat alleen maar een raar spiraalvormig label op. Dat hadden ze wel meer, die rariteiten in de tijd. Dus dat is allemaal een beetje verwarrend. Ja. En als, en als de Hoes ook nog een andere ja, volgorde aangeeft als de LP, dan ben je helemaal klaar, natuurlijk. Ja, ja dan, dan gaat het helemaal lekker. Ja. Maar ah goed, dat was. Ja, uh, <küm> ja oké. Okay, dus, uh, dat was uh, dus. Uh, Queen. <laughs> ja, dit was Queen. I'm in love with my car. Ja, en het en... nummer wat u van Black Sabbath hoorde, dat heette dus niet Solitude. Maar dat heette. Uh, Lord of this world. Lord of this world. Lord of ja. this world. Nou Trouwens, nou. wel grappig dat het uh, een, een, een, een leuk gegeven is dat het nummer I'm in love with my car. Ik, uh, voor de verandering niet gezongen werd door Freddie Mercury, maar door. Roger Taylor. Ja. En dat was de B-kant van Bohemian Rhapsody. Ja. Uh, die Roger Taylor was best een hele goede zanger. Want uh, ja, die, al, die, al die hele hoge stemmetjes uh, bij Queen... van uh, sommigen die uh, toedichten aan Mercury... die waren in feite gewoon ook van Roger Taylor. Want die man die kon heel hoog zingen. gewoon. Ja, dus. hij kon ontzettend goed zingen. Zelfs. Ja, heel goed. En dat ja. was dus in het vorige nummer te horen. I'm in love with my car. En nu dan eindelijk... Je had het niet voor possible. Maar nu, dan eindelijk Phil Collins. Only you know and I know. En I know. En dat was uh, dan wel Phil Collins. En dat was wel het goede nummer. Hè? Nou, we zijn weer op stijl hoor, we hebben het weer gered. Goed, uh, Black Sabbath, dames en heren, gaan we doen. Dit was Phil Collins overigens van het album No, uh, no Jacket Required. U weet natuurlijk allemaal hoe het gegaan is. Met, uh, met Phil Collins. Hij was oorspronkelijk uh, natuurlijk de drummer van Genesis achter, uh, na achter uh, Peter Gabriel. En uh, toen Peter Gabriel stopte met, uh, met Genesis en uh, alleen verder ging, werd uh, Phil Collins dus uh, doorgeschoven als zanger. En uh, nam een ander uh, gedeeltelijk zijn plaats achter de drums in. Hij bleef ook nog wel drummen, maar toen werkte ze met twee drummers. En daar is Phil Collins trouwens helemaal erg goed in, in het zogenaamde synchroondrummen. Want dat kan niet erg goed samen met een ander... Uh, maar het is natuurlijk een man die een, een hele specifieke drumsound heeft uitgevonden eigenlijk. Die, daar was hij gewoon een van de eersten mee. Uh, zijn eerste soloplaat heette Face Value. Daar zat natuurlijk onder andere In The Air Tonight op. En uh, dit album wat we nu hebben, dat is alweer een uh, opvolger daarvan, de zoveelste. No Jacket Required, uh, met de grote heet Susu Studio, maar die heeft u al gehoord. En dit dus Only You Know and I Know. We gaan verder met Black Sabbath. Ik ga even kijken of ik hem van de LP pak of dat ik hem uit de computer pak. Want het hangt even af van de kwaliteit. Want die, die is niet al het best van deze plaat. Ik zei het al. Dit is een plaat die uh, komt uit mijn uh, discothekenverleden. En uh, ik draaide toen de tijd in een uh, discotheek in Zandpoort. Zand Poort. en uh, nou ja dan neem je al pezen mee en er gebeurt dan wel eens wat dus hij kraakt nogal dus we gaan even kijken of het allemaal werkt het nummer heet in ieder geval after forever hier is Black Sabbath Forever van het album Masters of Reality van uh, Black Sabbath. Uh, uit welk jaar komt het album? 1970? 1971? Zo'n beetje. Uh, uh, 71. 71, ja, dacht ja. ik wel. Eerste hit voor, uh, para, voor uh, Black Sabbath, waar het allemaal mee begon, was natuurlijk Paranoid. Dat weten we allemaal. Dat was hun eerste single. En uh, ja, dit is alweer het derde album, geloof ik. Dus Masters of Reality. En als u op internet zoekt, dan kun je daar zelfs nog een deluxe edition van vinden. En dan is het ineens een dubbel cd. Maar dat zal wel wat ander materiaal bijstaan. Of demos of zo. Weet ik wel. In ieder geval. Wij gebruiken gewoon lekker de LP. Dat is veel leuker. Hè? Het echte oude video. Um, even kijken. We gaan naar Queen. Naar, naar het album uit 1975. Dat heet A Night at the Opera. En daarvan weer een van de bekendere liedjes. yo my best friend. My best friends. dat is Queen van het album A Night at the Opera. Het kwam uit in september 1975. En ja, het kreeg veel aandacht natuurlijk vanwege de Bohemian Rhapsody. Maar over, nogmaals, daarover later meer. Yeah. Phil Collins gaan we doen. Zeg, valt jou ook wat op? Wat, wat mij opvalt? Nou, de muziek die we vandaag hebben is wel all British. Ja. Het is allemaal Brits. Ja. Ja. Nou oh ja, oké. Okay. Dat is uh, juist wel leuk. <laughs> ja, ik, vind ik wel. Ja, ik vind wel. British, uh, de, de Engelsen hebben toch uh, wat vernieuwing betreft veel meer betekend dan de Amerikanen. hoor. Dat wordt wel eens onderschat. het ja. uh, uh, grootste deel van de vernieuwing komt toch echt wel uit Engeland vandaan. En niet uit Amerika. Dat, dat wordt wel eens... Door sommige mensen gezegd, Amerikanen, de... nee, nee, nee, nee, nee, jongens. De vernieuwing komt voor een groot deel toch uit Engeland vandaan. De hele psychedelica, uh, uh, nou ja, goed, de, het feit van... Uh, ze waren in Amerika niet voor niets verbaasd toen de British Invasion kwam, hè, met Beatles en Stones en Kings en noem het allemaal maar op. Maar goed, we gaan uh, eens even kijken. Hein? Queen krijgen, uh, nee, uh, Phil Collins, laat ik het nou eens goed zeggen. Ja. Yeah. It's a long way to go. En dan Black Sabbath, laatste nummer voor het nieuws, Children of the Grey. Grave was dat van Black Sabbath, het laatste nummer voor het nieuws. We gaan even eruit voor het nieuws van drie uur en komen zo weer bij u terug met Queen. Tot zo.